Twee uur, Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. In Libië is de stad Zawiya ten westen van Tripoli, Tripoli... nu ook in handen van de tegenstanders van Gaddafi. Volgens ooggetuigen staat het centrale plein van de stad vol met betogers... en wappert hun vlag op een gebouw in het centrum.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 De onrust in de Arabische wereld is ook overgeslagen naar Oman. Bij een confrontatie tussen de oproerpolitie en demonstranten in de plaats Sohar kwamen twee mensen om door rubberkogels. Zeker duizend demonstranten eisen politieke hervormingen. Volgens de autoriteiten trekt de menigte nu gewapend met brandbommen naar het politiebureau van Sohar. Ook uit een zuidelijke stad in Oman komen berichten over demonstraties tegen de regering. Gisteren verving de sultan van Oman enkele ministers... om te voorkomen dat de onrust zich zou uitbreiden. Maar dat is dus niet gelukt. Jury van Gelder heeft zich vrijwel zeker geplaatst... voor het EK turnen in Berlijn. Bij een kwalificatiewedstrijd in Roermond... haalde hij in principe genoeg punten... voor deelname aan de Europese titelstrijd. Het was zijn eerste wedstrijd sinds hij begin oktober... uit de WK-selectie werd gezet... Van Gelder beweerde dat hij weer cocaïne had gebruikt, maar trok die bekentenis later in. De druk van de WK-deelname was volgens Van Gelder te groot. Het EK in Berlijn is begin april. Het weer zwaar bewolkt en op veel plaatsen regen. Vooral in een strook van Noord-Holland naar Limburg regent het langdurig. Aan de kust staat een vrij krachtige tot harde wind. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen bewolkt en overwegend droog en het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeval op de A1 Apeldoorn richting Hengelo... staat tussen knopen Beekbergen en Twello een file van 3 kilometer. Er zijn er drie rijstroken afgesloten. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Ook een ongeluk op de A2 Den Bos Amsterdam tussen Knopend Ouderijn en Maarse 2 kilometer stilstaand verkeer. A4 Den Haag Amsterdam door een ongeluk tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp 2 kilometer file. Als laatste de A9 Alkmaar richting Amstel want tussen Knopend Velsen en Knopend Rotterpolderplein is de weg afgesloten door een ongeval. Een idee voor iedereen die meer uit zijn belastingaangifte wil halen.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 Goedemiddag. Vijf minuten over twee. Het is al vaak gezegd. Super zondag in de Eredivisie. Louter topwedstrijden. Zometeen om half drie. PSV Ajax, AZ, FC Twente en Feyenoord tegen FC Groningen. En we zijn om half vijf ook nog van de partij bij NEC tegen FC Utrecht. Voetbal is de hoofdmoot natuurlijk vanmiddag, maar er wordt ook nog wel op andere terreinen gesport. Kuurne, Brussel, Kuurne na het Rabo succes gisteren van Sebastian Langeveld, de tweede semi-klassieker als opening van het wielerseizoen. Bouw die op de hoogte van de ontwikkeling in de Heren hockeycompetitie. Vier wedstrijden staan er op het programma. En Jury van Gelder, u hoorde het net in het nieuws, 15,5 punt. Daar waar 14,7 vereist was, een nominatie voor de EK. Ook daar gaan we aandacht aan besteden vanmiddag in Langse Lijn. Muzikale opening van vanmiddag. Zelf op muziek zal er niet te horen zijn verder met al het voetbal. Dus wees er zuinig op. Runaway boys van de Stray Cats. Vier wedstrijden vandaag in de Eredivisie. We tellen verder af naar de, het absolute hoogtepunt. Nog twintig minuten te gaan totdat psv Ajax begint in Eindhoven. We gaan vast vooruit kijken naar die wedstrijd. Joep Schouders sprak met PSV-trainer Fred Rutte. 4-1 gewonnen van NAC, 3-1 bij Lille. Het is een fantastisch moment om Ajax te ontvangen. Ja, dit is een wedstrijd die, die staan gewoon op zichzelf. En helemaal zijn gewoon... Stel dat je had verloren van zo, ja, maar... dat is niet helemaal waar. Je bent in een flow. Het is allemaal hypothetisch. Ik, ik vind dat dit team uh, het hele jaar al vertrouwen heeft. En, uh, en dat de ene wedstrijd veel malen beter is dan de andere. Ja, dat verschil is soms wel eens heel erg groot. En daar zit een contrast in. En, Kijk, natuurlijk was die wedstrijd tegen Lilo was een uitstekende wedstrijd. amusementwaarde, maar ook het resultaat. Maar ik denk dat wij zeker ook in de eerste helft van het seizoen... een aantal thuiswedstrijden hebben gehad... die zeker ook in de amusementwaarde van een zeer hoog niveau waren. Dus als je, kijkt dan, als je Feyenoord wint met 10-0... Ja, dan, dan kan je niet zeggen dat het was onaantrekkelijk, was, denk ik. Wat verwacht jij van deze wedstrijd? Want als ik zeg Ajax heeft de bal... En jullie de uitbraak. En, uh, en de uitbraak en de, de omschakeling. Maar dan zou jij zeggen misschien, van, er is nog geen ploeg hier die, die, die is komen aanvallen. Wat ja, verwacht je? Ja, maar Die statistieken die, die zijn heel vaak in ons voordeel ten aanzien van het hebben van de bal. Wij zijn denk ik, uh, of dat nou tegen, Lilles, of, tegen uh, of tegen Ajax, of tegen weet ik wat. Wij hebben, meestal hebben wij het vaakste de bal. En, en tegenstanders die, uh, die komen niet naar Eindhoven om de, de poort open te gooien. Nou, en dat zal ook vandaag denk ik niet, uh, niet gebeuren. Uh, beide teams willen winnen. En misschien wordt het wel een hele open aantrekkelijke wedstrijd. Ik verwacht dat eerlijk gezegd niet. Waarom niet? Nou, omdat namelijk uh, on onze tegenstander... Als die... Uh als die op een dusdanige manier gaan spelen, dat ze het achterin heel erg open gaan gooien... dan hebben wij natuurlijk heel veel kwaliteit. En die kwaliteit hebben wij om dan op een hele goede manier af te straffen. Ik zit de hele tijd te zeggen, dit wordt een geweldige wedstrijd. Het wordt een spektakelstuk, maar het zou ook 0-0 kunnen worden. De angst er een beetje in om de titel te gaan verliezen. Nou ja, dit zijn op zich bijna altijd goede wedstrijden. PSV, Ajax en wij moeten gewoon aan de goede zijde van de medaille gaan zitten. Fred Rutte vertelde dat allemaal. En Joep Schreuter. bij de vorige wedstrijd, Ajax PSV, weet u wel, met dat bijtincident was Martin Jool nog de trainer van Ajax. Maar uh, heden ten dagen is dat Frank de Boer. En u uh, hoorde Rutte al zeggen, omschakelmoment is een modern trainerswoord. En Frank de Boer heeft zijn spelers dan ook vooral gewaarschuwd voor die omschakeling bij PSV. Ik zeg niet dat het een counterboer is, maar dat zij goed kunnen omschakelen van uh, balbezit tegenstander naar uh, zelf balbezit. Ja, daar zijn ze heel gevaarlijk in en dat uh, hebben we ook de jongens meegegeven. Dus wij moeten heel of zijn uh, in balbezit. Ik zie daar Erik zich. Jij bent weg van hem, hè? Dan vraag ik aan jou, Frank. Wat moet hij beter? Nou, vooral uh, het constante zijn... Uh... Hij moet eigenlijk altijd dominant zijn in de wedstrijd, met zijn kwaliteiten. Aan de andere kant, heel veel fysiek kan het nog veel beter. Hij verliest soms duels, wat, uh, wat wij denken, ja, die, die moet je winnen op dat moment. maar dat kan dus of een gevaarlijke counter inleiden voor de tegenstander, of juist voor ons een uh, heel grote kans worden. krachttraining bijvoorbeeld. Ja, maar het is ook slimmigheid. Jongens, tweedejaars A, even slimmer je, je lichaam erin zet. Of al iets eerder je lichaam erin zet. Of juist het uit het duel blijven. Dat is allemaal met ervaring te maken. Is Soenamani terug of is hij op de weg terug? Hij is op de weg terug. Wat is dat met die brommer? Wat bedoelde je daarmee? Nou, hij gebruikt zijn snelheid nog... Uh nog niet vaak genoeg. Als hij uh, op volle snelheid is, is hij een van de snelste van Nederland. Nou, dat is een wapen die zal hij meer moeten gebruiken. En dat gaat de laatste uh, weken gaat het hartstikke goed. Maar ik kan het nog frequenter uh, gebruiken. Je maakt altijd de keuze bijna tot slot. Elham Dui, gaat hij in de spits spelen of, of uh, links? Nee, die gaat in de spits spelen. In de spits. En Fünen speelt uh, linksback in plaats van Daly. Oké. Okay, Oké. Okay. Wat gaan we doen uh, als je verliest? Gaan we dan nu zeggen van als het voorbij voor de titel? Ja, daar ga ik wel vanuit. Ja, dat, dat is niet helemaal waar, Frank. Nee, maar... PSV moet nog zes keer uit. Dit is een nee. rare competitie. Nee, maar PSV heeft een goede selectie. En ik verwacht niet... Uh, en daarnaast heb je ook nog met twintig te maken. Dus dan staan er twee teams uh, boven je. En dat uh, wordt lastig. Nog 17 minuten en dan is het psv Ajax. En tussen al het voetballen door is ook aandacht voor wielrennen. Gisteren in de omloop was het Sebastian Langeveld. Vandaag dus andere troeven bij de Rabobank. Keurne, Brussel, Keurne. Gio Lippens. Mooie wedstrijd hoor. Vorig jaar gewonnen natuurlijk door die Nederlander, door Bobby Traxel de dappere man in de ijzige kou. 26 coureurs finishten toen en hij was de beste van allemaal. En nou, vanochtend bij de start zag hij er ook weer fris uit. Hij moest wel starten met het berug nummer 213 in plaats van met het nummer 1, want normaal gesproken mag de winnaar van het jaar ervoor met nummer 1 starten. Maar dat nummer is ook min of meer voorbehouden aan de ploeg die de winnaar herbergt. Dus Bobby Traxel overgestapt van Van Soleil naar de Belgische ploeg van landbouwkrediet. En dat betekent dat hij met dat uh, hoge nummer zal moeten gaan starten. De man met nummer 1 is Stijn de Volder. We hebben een uh, incidentrijk uh, begin gehad van deze Kürne-Brussel. Kürne onder trouwens prima weersomstandigheden. Het is wel koud, het waait ook wel, maar uh, het regent niet zoals gisteren bij de Omloop het Nieuwsblad. We hadden vijf man aan de leiding. Sterker nog, we hadden even zes man aan de leiding. Navardowskas, Coyot, Kamarts, Andrew Fenn, een Engelsman. En de Nederlander Arnoud van Groen. Nou, die Fenn die moet... ...moest meteen al af na een paar kilometer. Die kon het tempo van de kopgroep niet uh, houden. En uh, de vier gingen door. De vier gingen door tot aan een uh, spoorwegovergang. Na ongeveer 60 kilometer. Daar waren de bomen dicht. Het licht stond op rood. En we deden de vier. Ze glipten toch over die spoorwegovergang heen. En dan is de jury onverbiddelijk. We weten dat nog van jaren geleden in Parijs-Roubaix. Dan worden de deelnemers gewoon uit de uh, koers gehaald. Dan is het gewoon uh, afgelopen. En dat betekent dat de kopgroep van vier uit koers werd. Gehaald ...en dat Andrew Fenn, de man die had moeten lossen uit die kopgroep, ineens de eenzame leider was. Het 20-jarige Brit van en post Sean Kelly, klein ploegje is dat. En hij kreeg een voorsprong van maximaal 1 minuut en 40 seconden. Later kreeg hij gezelschap van een Fransman, Mathieu Ladoigneux van Française de ...en Andrew Fenn van Sander Armee, een Belg van Topsport Vlaanderen. En die drie die hebben nu een voorsprong van zo'n 3 minuten en 30 seconden op het peloton. Het peloton laat voorlopig even begaan. Maar ze zullen straks toch wel in actie schieten... als we de bergjes snel achter elkaar krijgen. Zo'n beetje vanaf kilometer 100 gaat dat toch wel heel erg snel. De Kruisberg, de Oude Quaremont, de Cote Trieu... de Tigenberg, de Nokerenberg... en daarna nog twee plaatselijke ronden van 13,5 kilometer. Het is gissen. We denken allemaal dat er mogelijk een sprinter gaat winnen hier. Tyler Farrar wordt hier als groot favoriet bij de bookmakers genoemd. Maar het is natuurlijk allemaal afwachten... want met name Tom Bonen zal toch wel op de zweren na de dag van gisteren. Wat een goal! De ere, die en dan is de goal. alle wedstrijden van gisteravond. We beginnen met NAC tegen ADO Den Haag. Werd uiteindelijk 3-2 doelpuntrijk en bijna allemaal rare doelpunten. 1-0 Schilder, 1-1 Verhoek, 1-2 Horvat, eigen goal. 2-2 Schilder weer en 3-2, ook al zo'n aparte goal, V-Herk. Maar Nakke won dus wel, Koem kreeg nog twee keer geel en dus rood in de 53ste minuut. Het was pas de eerste nederlaag van ADO Den Haag en de eerste overwinning van NAC in 2011. Dus verrassend mocht je het wel noemen. En vooral het verschil tussen de eerste en de tweede helft bij NAC was enorm groot...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 De tweede helft komen goed uit de kleedkamer en uh, scoren we 2-2 meteen. En daarna is de rode kaart. En, uh, ja, toen, uh, toen viel het onze kant op. Toen viel het onze kant op. U hoort nu de visie van Ado Den Haag trainer. De succesvolle trainer, maar gisteren dus verliezend, John van der Bron. Als je, als je ziet de eerste mijzelf dat je echt oppermachtig bent. Dat je een ja, nak gewoon van het kastje naar de muur speelt. Dat je terecht met een, uh, met een heel goed gevoel de rust in gaat. Met een 2-1 voorsprong. En dan ligt hij na anderhalve minuut volgens mij al, uh, al binnen voor de gelijkmaker. Ja, en dan staat er een, uh, een voetbalgevecht uh, op het veld. En wordt, uh, wordt uiteindelijk beslist met een, uh, met een rode kaart die wij krijgen. En ja, dat is, uh, dan, dan is onze wedstrijd uh, vergooid weg... Dat is, dat is doodzonde, want dat is onnodig. In kerkrade eindigde Roda eerste tegen de Graafschap in 1-1. Met de rust niets aan de hand voor Roda. Het leidde met 1-0 door een goal van Skobu. Na de rust werd het 1-1 door een fraai van de Ridder. Roda verspeelde dus punt tegen de Graafschap. De Limburgers moesten als nummer 7 van de Eredivisie het spel maken. En daar ligt volgens trainer Harm van Veldhoven nu juist de moeilijkheid.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 Willem 2, Heerenveen. knolsgekke wedstrijd 4-3. Voor rust ligt het allemaal rustig en regelmatig conform de competitiestand. Jan Maat heel snel 0-1. Dos, die weer eens mocht spelen, 0-2. Maar na rust ging Willem los. 2 los. 1-2 Biemans, 2-2 Swinkels. Dan nog Vairine waarbij Richters iets merkwaardigs deden voor de goal. 2-3, Van der Heijden 3-3. En diezelfde Richters dan 4-3. Rare wedstrijd dus. De tweede overwinning overigens van het seizoen pas pakte Willem 2. Het winnende doelpunt kwam dus van invallen Richters. Die een paar minuten eerder, ik zei het, u al nog betrokken was bij de treffer van Heerenveen, Middenvelder, Wajerine. leek namelijk op een eh, eigen doelpunt, misschien wel van Richters, kortom een hoofdrol in twee eh, gedaanten dus voor de aanvaller van Willem II. Ik raakte de bal verkeerd en ging erin. Maar ik wist dat we gewoon nog meer kans zouden krijgen. Dus ik, ik maakte me ook niet echt drukker om. Ik zag het ook niet heel graag. Het ja, dus dingen gebeuren gewoon in voetbal. En uh, als het, dit keer bij goed was, kan ik niks aan doen. Maar uh, ik heb het goed gemaakt. Ik heb het goed gemaakt. Want de Tilburgers knokten zich in de slotfase dus naar een voorsprong. En wisten die nu ook eens een keer vast te houden. En zoals trainer Heerkes al weken roept, Willem 2, geeft nooit op. Ik heb het altijd gezegd. En, uh, ja, dat we niet moeten opgeven. Dat we thuis een goede serie hebben. En dat we dat moeten volhouden. Ja, zag het in de eerste helft niet uit. Eerlijk gezegd denk je van, goed, hoe, hoe kunnen we dit nog rechtbreien? Maar ze hebben het geweldig opgepakt en ik denk dat we een aardige revanche hebben gemaakt na vorige week. Mooie overwinning dus, maar de achterstand op VVV blijft vijf punten, want de ploeg uit Venlo won vrijdagavond al van Excelsior. Dan naar de tegenstander Heerenveen, die tik op tik te verwerken krijgt na de winterstop. Nederlaag tegen de Sluiter was volgens trainer Jans vooral te wijten aan een gebrek aan werklust in de tweede helft. In de beslissende fase zie je dat zij. ruiken weer wat. Want volgens mij, de eerste helft had ik echt het gevoel dat je kwamen vroeg voor tegen een ploeg speelde die er niet in geloofde. De tweede helft kwam dat terug. En dan moet je dat voetballend dat verschil weer laten zien. Maar dan moet je wel de strijd aan gaan. En we hebben daar zijn dingen, dat is toch concentratie en dat is je focussen. En daar zijn gewoon laten wij zoveel punten door liggen. En vandaag was dat natuurlijk. En voor mij het meest verbijsterend van, van dit seizoen... dat je een gewonnen wedstrijd zo makkelijk weggeeft. Nog zo'n merkwaardige wedstrijd. Heracles Almelo tegen Vitesse. Het werd 6-1 bij de rust. 104-0 door goals van Looms, Everton, Fladeers en Overtoom. uit een penalty na de rust. Wederom Overtoom uit een strafschop. Kasia in eigen doel. En Kasia ook nog een keer in het goede doel. 6-1 dus. Herakles haalde uit tegen concurrent Vitesse. Beide ploegen hadden voorafgaand aan het duel een gelijk aantal punten. Maar daar was niets van te merken op het kunstgas in Almelo. Herakles was veel sterker en dat vertaalde zich eindelijk in een fraaie overwinning. De laatste tijd speelde nervositeit bij de ploeg van trainer Bos nog wel eens uh, ja, parten, omdat de spelers naar de stand keken.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 Ja, was er vrijdagavond ook nog een wedstrijd. VVV tegen Excelsior werd 1-0 door een goal van Kullen in de eerste minuut. De Japanse hier een belangrijke overwinning voor VVV. En wat betekent dat allemaal voor de stand? Van de top 6 gaan er 5 nog spelen. Dus die hebben 24 wedstrijden. Om te beginnen PSV, zo beginnen we vanmiddag. 24-53. Twente heeft er 51. Ajax 48. De nummer 4 is Groningen met 44 punten. 5 is ADO Den Haag met 42 punten. Met die aantekening dat die al gespeeld hebben dit weekend. En de nummer 6 AZ die dus de nummer 2 Twente ontvangt, heeft er 40 uit 24. Onderin eh, kan Feyenoord rustig naar onderin kijken... want alle ploegen onderin hebben al gespeeld dit weekend. Feyenoord heeft 25 punten als nummer 14. Vitesse heeft 25 punten als nummer 15, maar dus al gespeeld. Excelsior heeft er 22, staat onder dat stippenlijntje. 25 wedstrijden gespeeld. VVV winnend, maar met 16 punten. Nog altijd weinig uitzicht om daar weg te komen. En Willem 2 opgetogen en wel 11 uit 16, maar nog 5 achter VVV. Juist, de wedstrijden van vandaag. Vier wedstrijden. PSV, Ajax, AZ, Twente en FC Groningen. Feyenoord beginnen zometeen om half drie. En om half vijf hebben we nog NEC tegen FC Utrecht. Ja, half drie dus. PSV tegen Ajax. De nummers 1 en 3 van de ranglijst tegen elkaar. En aandachtig toeschouwer toeschouw zometeen bij die wedstrijd is Guus Hiddink. Collega Joep Scheuder blikt met de oud-coach van PSV vooruit... en praat aanpassal eerst even over de huidige coach van de Eindhovenaren. Rutte had het even moeilijk. Een paar weken geleden is hij heel goed mee omgegaan. Hij doet het goed, hè? Fred doet goed. Ja, ik moet zeggen, uh, hoe ze in Europa zijn, hoe ze in Nederland zijn, niet alleen PSV in Europa moet ik eerlijk zeggen. Uh, wat dat betreft, uh, ik werk nu in Turkije, nou daar is het clubvoetbal moeilijk vind ik. Die hebben zich helemaal niet gekwalificeerd, ondanks de grote uh, hype die er altijd over... En dat, budgetten, dat is ja, toch ook gek hè? Ook, dat ook, dat is een van, maar dat gaat nu niet... Uh, Nee, niet. maar het is voor Nederlanders wel leuk dat we zonder ja, hele grote budgetten ja. toch gewoon in Europa mee kunnen doen. Nou ja, dan zeg ik van altijd als Bonsco's: ga met je eigen jeugd aan de gang, nog meer, nog meer, nog meer. Ik snap wel dat er buitenlanders in een club moeten zijn. Maar uh, wat dat betreft is Nederland een goede een voorbeeld hoe het, uh, hoe het ja. daar ook zou kunnen en moeten. Wordt Frank de Boer een toptrainer? Vist je het al? Begint je te worden? Ja, druk. ja je, ziet, je ziet, ik heb natuurlijk een aantal jaren met Frank gewerkt in Nederland zelf En je ziet met Frank, maar ook Philip Cocu, dat ze een hele, voor mij een hele goede weg kiezen. Toen ze stopten met hun rijke carrière, zijn ze eerst helemaal naar, naar de kelder van het voetbal gegaan, naar de opleidingen. Ze hebben de jeugd gedaan. En ja, en dan als je, als je daarmee leert omgaan, dan gaat de weg hoog vrij snel. Ja. Zeker als je open staat voor de omschakeling van trainers... van voetballers, zijn, nou, ja. Ja. naar trainen. Want je moet allerlei dingen aangereikt krijgen. En daar staan die twee met name... en Frank is nu, nu in de spotlight, die, staat, uh, die staan daar wel open. Er. Wat verwacht jij voor een wedstrijd? Die sfeer in Eindhoven tegen Ajax, dat is altijd iets aparts. Ja. Ze waren vorige week, uh, hoorde ik een beetje kritisch uh, op hun eigen... Maar dat kwam in jouw tijd niet voor, maar ze werden ja, ook... uitgefloten. Ja, weet je wel eens uitgefloten? Ja, af en toe wel, ja, in het begin ja. De eerste, eerste anderhalf jaar, toen moesten we ook die ploeg even helemaal uh, hervormen, zeg maar. Ja. Maar dat is bij, bij PSV-Ajax, daar gaat het publiek er helemaal achter. Is dit nou ook tot slot een beetje thuiskomen voor jou... als jij zo'n middag komt kijken bij PSV? Ondanks dat er heel veel is veranderd, hier in Eindhoven. Je wordt ook wel eens uh, met Ajax in verband gebracht. Hoe, hoe, hoe, ben je thuis nu? Ja, ik, ik voel me wel overal thuis, oh, moet ik zeggen. Overal. Ja, op, op veel plekken voel ik me thuis. <laughs> maar hier is speciaal. Ik ben heel vroeg hier nu, omdat ik met een paar mensen... Ik ben uitgenodigd door uh, good old Jan Lauwers, zeg maar. En met, met de jonge, de oude doos, Lerby... nou, dat gaan we, we zo'n middag opnieuw beleven. Dat, uh, ja, daar kan ik heel relaxed achterover zitten. Guus Hiddink, hoorde u dat... die zich bij veel clubs thuis voelt in Nederland? We houden het in de gaten natuurlijk. We gaan het hebben over PSV en Ajax. Voetbalklassieker in een belangrijke fase van de competitie... verdient natuurlijk ook twee klassieke verslaggevers. Even de Napel en Annie Houtkamp. En op deze zeer speciale zondag ook wel, Tom... Op deze speciale zondag waar een van de beste technici van langs de lijn afscheid neemt. Gert Hooms bedankt voor al die jaren. Gaan wij kijken zo dadelijk naar PSV tegen Ajax. En het wordt echt een klassieker, hoor. Want als je voelt de sfeer in het stadion. 35.000 man stijf uitverkocht. Uh, je voelt voor de wedstrijd al de spanning eigenlijk door het stadion heen zinderen. Niet alleen bij die supporters, ook bij de spelers die voor de wedstrijd het veld even opkwamen om te voelen hoe dat gras erbij ligt. Nou, het ziet er heel redelijk uit, mag ik zeggen. En dan uh, die spelers, laten we ze maar even een klein beetje doorlopen. PSV met natuurlijk Isaacson in doel. Achterin Manolev, Marcelo, Bauma en Pieters. In het middenveld met Hutchinson, Toivonen en Engelaar. En voorin Lentz, Berg en Zuzak. En dat is dezelfde opstelling als uh, tegen Liel toen PSV zo uitstekend doorging afgelopen donderdag in de Europa League. En voordat uh, Pensionado ten Napel Ajax gaat melden, uh, meld ik nog even dat Erik Braamhaar de scheidsrechter is. En dat zeg ik niet zomaar, want die zal ook met zeer veel spanning naar deze wedstrijd uitkijken. Want was het niet in 2004, dezezelfde wedstrijd, rood voor Van der Vaart. En 2007, toen hij leek te juichen bij een doelpunt. hij was alleen maar blij dat die de voordenregel toepaste, maar hij stond daar toch even te juichen op dat veld. Dus ook Erik Braamhaar, de scheidsrechter, zal een. Uh... Spannende wedstrijd gaan krijgen en hoe spannend die wordt. En met welke elf Ajax dat doet, dat horen we van Evert. Maarten Stekelenburg staat toch in het doel. Afgelopen donderdag halverwege afgehaakt in de wedstrijd tegen Anderlecht. Met een lichte blessure, maar hij staat dus in het doel. De achterste vier, Van der Wiel, Alderwereld, Vertongen en... ...Veuren Anita in plaats van Dely Blind, dat is de enige wijziging. Veuren Anita, van wie Frank de Boer bij zijn aantreden toch zei... ...die komt nooit meer op die positie te staan, linksbek. En zo is het in de voetbalwereld, alles kan ineens anders zijn. Het middenveld met Siem de Jong... Met Eno, die ook vroeg in de wedstrijd tegen Anderlecht vervangen werd door Linkren. Nu toch fit genoeg voor deze kraker. En Eriksen, de derde middenvelder en voorin Suleimani, Elhandoui en Ebi Silio. En de spelers komen zo dadelijk het veld op. Het is beestenweer in, uh, in Eindhoven, want het is natte sneeuw, het is regen. Het zit er net in. maar zoals Andy al zei, het is een geweldig voetbalsfeertje. En over een paar minuten trappen PSV en Ajax af onder leiding van, inderdaad, Erik Brahmaer. En op weg naar het NOS-journaal van half drie, de hoogtepunten. Eerst even een paar sportberichten. De spaar David Ferrer heeft het tennistoernooi van Acapulco gewonnen. Ferrer was in drie sets te sterk voor zijn landgenoot Almagro. En behaalde zijn elfde titel in zijn loopbaan. Half Nederland zit op de wintersport, maar voor topskiën moet je in andere landen zijn. De Duitse skiester Maria Ries heeft in het Zweedse Are de wereldbekerwedstrijd op de Super G op haar naam gebracht. Ze bleef haar Amerikaanse rivale Lindsay won slechts een honderdste van de seconde voor, Maar het was voor Ries pas haar eerste overwinning overigens op de Super G min in ruim drie jaar. En over skier gesproken, Mario Mat heeft de slalom voor de wereldbeker in het Bulgaarse Bansko gewonnen. Oostenrijker troefde zijn landgenoot Reiner Herbst en dus Fransman Jean-Baptiste Grange af. De golfers richten zich allemaal op het WK-matchplay wat deze dagen plaatsvindt. En Martin Keimer, de Duitse golfer, heeft de finale bereikt van het wereldkampioenschap. En daarmee heeft hij tevens de Brit Lee Westwood verdrongen van de eerste plaats op de wereldranglijst. De halve finale had de Duitse Keimer de Spanjaard Miguel Anguel Jiménez verslagen. En in de eindstrijd neemt hij het op tegen de Engelsman Luke. Donald. Radio 1, het NOS-journaal. Al drie, hier is Lieslotte Thomsen.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 Over half drie. Drie wedstrijden waar de bal gaat rollen. Maar onze grootste aandacht gaat natuurlijk uit naar Eindhoven. PSV, Ajax, Everton, en Napel. En die houtkamp zijn wel begonnen. Nog niet, maar de tos is geweest. En als ik het goed zie, gaat Ajax zo dadelijk aftrappen. In een met rode rook gevulde. Gevuld stadion, het Philips Stadion in Eindhoven. Helemaal stamp en stampvol klaar voor de wedstrijd. Nee, het is toch PSV dat uh, gaat aftrappen. Want Marcus Berg is de man die bij de bal staat. Hij zal zo dadelijk het eerste tikje geven naar uh, Toyvonen. En dan staat deze klassieker, mogen we het toch wel noemen, voor de 110e keer op het programma. Staat dan op punt van beginnen. Nu gaat, uh, even kijken, uh, keeper Stekelenburg nog even het doel controleren. Dat is gecontroleerd. En we zijn begonnen bij de wedstrijd PSV tegen A. Met balbezit voor PSV met Bauma, de linker centrale verdediger. Marcelo is zijn partner in het midden die nu aangespeeld is. Nadert de middenlijn, speelt de bal voor de zekerheid. Dan toch even naar Manolev rechtsachter. Die weer terug naar Marcelo. En zo is het begin natuurlijk even voorzichtig. Even de kat uit de boom kijken. Even hoe de omstandigheden zijn. Ik zei net in het voorbeschouwingetje met de opstellingen dat het beest er weer is. Het wordt alleen maar erger. Het is echt verschrikkelijk. Zoveel water eruit de hemelsluizen naar beneden komt hier in Eindhoven. Maar het zal ongetwijfeld een wedstrijd. Worden ...waarover we veel te vertellen zullen hebben... ...en waarover ook veel na afloop nog na te vertellen zal zijn. En het verloop van die wedstrijd zal ongetwijfeld zeer worden gevolgd in Alkmaar... ...waar AZ en Twente tegen elkaar spelen. De nummers 6 en 2 van de ranglijst. Ronald van der Geer. Het is nog 0-0 na 2,5 minuut. Maar het eerste gevaarlijke moment is aanstaande. Overtreding van Douglas op Kuutmondson. En dus ligt de bal een meter voor het strafschopgebied van FC Twente. Iets aan de rechterkant. Stijn Schaars staat erachter en zal ongetwijfeld die bal langs die muur van FC Twente willen krullen. Michailov staat op de lijn. Daar komt die bal van Schaars. Komt uiteindelijk terecht in de muur. Opgevangen dan door Marcellus. Naar de linkerkant gespeeld. Daar staat Ragnar Klavan. Terug in het elftal op de plaats van Polsen. Maar zijn voorzet is slecht. En kan uiteindelijk door Ruiz worden weggewerkt. Het moment is er dus geweest voor AZ. Waar Brad Holmen weer een basisplaats heeft omdat Benschop geblesseerd is. En waar dus Klavan op de plaats speelt van Paulsen. En Bij FC Twente geen Chatley in de basisopstelling. Rust gekregen van zijn Belgische trainer Michel Preudom. Janko in de spits. De Jong op het middenveld. En Rosales is dan terug in het elftal. In plaats van Bart Buijsen. Terug van een schorsing. Onjewo staat nu weer aan de linkerkant. Twente met misschien wel de eerste aanval via de linkerkant. Bayrami houdt de bal wel binnen. Ter hoogte van het Zassel gebied van AZ. Maar kan uiteindelijk onschadelijk worden maakt door Marcellus en dan via Elms schaars gevonden in de as van het veld. Goeie bal op Wernbloem, Wernbloem naar de linkerkant. Daar is de aanname van Kutmondson dreigend richting de linkerpunt van het Straschopgebied. Dan is hij nog altijd in balbezit. Moet nu de voorzet komen. Maar die wordt er uiteindelijk uitgehaald door Rosales. De rechtsachter van FC Twente. De eerste vier minuten zijn dus achter de rug. 0-0 stand in Alkmaar. Feyenoord, Groningen, Rachna Niemeyer lijkt een beetje omgesneeuwd te worden op deze middag. Maar hij is toch een mooi affiche, want beide zijn aan een overwinning toe. Het is gewoon het mooiste affiche van de middag, Tom. <laughs> Vierde minuut van de wedstrijd. Er staat 0-0 in de Kuip. Het zit lekker vol. Het is niet zo erg met het weer als in Eindhoven, als ik de boodschap van Evert goed begrijp. Maar het regent wel fors. Voorzet komt van de Vlaar bij Feyenoord op de achterlijn. maar. De bal wordt eruit gehaald door Krankvist in de verdediging van Groningen, wat in zijn sterkste opstelling speelt. En dat betekent met aanvaller Tim Mattafs erbij. De topscorer had last van een liesblessure, maar toch fit genoeg op het laatste moment om in deze wedstrijd te starten. Ook Stenman is erbij en Feyenoord in dezelfde ploeg als een week geleden toen het wat pech had in Den Haag. Toen het gelijk speelde na een 2-0 voorsprong, twee goals van Castanjos die ook nu de bal heeft aan de ingooien van de Cler. We zitten halverwege de Groningen helft. Nog geen kansen gezien. De Claire richting Castanjos Ingreep dan van Evans. En Groningen komt hieruit door een terugspeelbal op doelman Luciano van Tadic. Dan wil Groningen van de eigen helft af. Lukt dat maar moeizaam. Dan kijken we naar het bord. We zitten we in minuut 4 nog altijd. En is de stand in de Kuip ook nog altijd 0-0. Weer terug naar Eindhoven. PSV, Ajax, Andy en Evert. Het staat nog altijd 0-0 na 3,5 minuten spelen. We hebben het eerste duel gezien. Interessante duel tussen Zuzak en Van der Wiel. In eerste instantie door Van der Wiel gewonnen, maar nu heeft Zuzak de bal. 0-0 de stand dus na 3,5 minuten spelen. Zuzak brengt de bal voor, maar wordt weggekopt uit de verdediging door al de wereld. Het is even PSV in die eerste minuten dat de klok slaat en in de aanval is. En het heeft nog niet tot kansen geleid. Wel tot veel balbezit. Pieters is nu helemaal mee naar voren gekomen als een soort halve links buiten. En dan komt die bal op de hak van Anita en krijgt Ajax hem niet of nauwelijks weg. En dan heeft Braham maar gefloten voor een overtreding van een van de PSV'ers. Van Ola Toivonen En mag Ajax dus in het eigen strafschopgebied een vrije trap gaan nemen. Dat was even een gevaarlijke situatie. Het was uh, Lens en Toivonen die tegen de spelregels zondigden. En Stekelenburg de doelman van Ajax neemt nu de vrije trap. Neemt hem kort. Hij moet hem eigenlijk buiten de strafschopgebied spelen. Dat is niet gebeurd. Maar Brama laat dit doorgaan. Vertongen dan nu uh, nog opgejaagd. Net als Anita opgejaagd wordt door Lens. Anita die dus de voorkeur heeft gekregen. Boven Dely Blind die nog wat te groen, wat te onvolwassen is. Om tegen de gevaarlijke lens te gaan spelen. Nu is het Ajax dat een vrije trap krijgt. En Anita gaat die nemen. Nou hij laat het in dit geval maar even over aan Vertongen. Omdat er niemand vrij stond. Hij wilde hem snel nemen. Maar zag dat er niemand vrij liep. En dus laat hij het over aan Vertongen. Die de bal naar zijn landgenoot. De andere Belg dus. Bij in de, het centrum van de verdediging. Na al speelde. Al terug naar Vertongen. Vertongen gaat dus lopen met de bal. Hij mag heel ver komen. Zit nu alweer halverwege de PSV helft. En speelt de bal dan eventjes naar rechts naar Siem de Jong. Siem de Jong bal naar buiten naar de linkerkant naar Soleimani. Soleimani gaat dribbelen met Pieters tegenover zich brengt de bal voor het doel aardige bal maar weggekomen uit de verdediging van PSV. Meteen overgenomen kijken of ze snel kunnen counteren via Pieters en via Toyfone. Pieters kan de bal niet binnenhouden in Borp voor Ajax. Pieters beweert dat de bal niet over de zijlijn is gegaan. De assistent scheidsrechter die de basis die daarover gaat, beweert anders. En dus mag Ajax gaan ingooien. Halverwege de, de helft van PSV. Het is Van der Wiel die zich daarmee gaat belasten. Eens kijken of er vrije mensen zijn. Inderdaad, één is het vrij, dat is Alderwereld. En die zoekt weer zijn maat, zijn landgenoot Vertongen. In de middencirkel. Ajax kijkt voorzichtig. Vertongen dan met de wisselpaas. Dat doet hij goed op Soleimani. Over Pieters heen. Soleimani zoekt nu zijn tegenstander op. Pieters is er in eerste de instantie even voorbij, maar het is Bouma die de bal dan wegtrapt. En Toyfone moet dan de rest doen, maar Toyfone vriest het luchtduel van 1-0. Bal over de zijlijn gegaan en daar mag PSV nu ingooien. Eén minuut is het aftasten geweest, de eerste minuut. Daarna zijn beide ploegen gewoon op zoek van naar de aanval gegaan. En nu mag PSV dat weer gaan doen met Wilfred Bouma in balbezit. Speelt de bal even breed naar Marcelo. En uh, dan uh, praten we meteen over de man die de voorkeur krijgt boven Rodriguez. Want hij is, en hij is Fred Rutte, uh, meer tevreden over Marcelo. Vindt hem uh, wat uh, minder statisch dan uh, Rodriguez om in deze wedstrijd te spelen. Als Anita de bal heeft overgenomen, halverwege de helft van PSV. Maakt hij aardig wat meter. Speelt de bal naar EBCDIO. Terug naar Anita, maar hij is net niet scherp genoeg. En dan zit Marcelo er goed tussen. Die speelt de bal via Anita over de achterlijn. En dus mag keeper Isaacson een doeltrap gaan nemen voor PSV na 6,5 minuten spelen bij een 0-0 stand. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft hem kort buiten de strafgebied gespeeld naar Erik Pieters. Pieters heeft even de tijd om na te denken wat hij gaat doen. Hij speelt hem kort naar Bauma die het dichtst bij hem staat. Bauma pakt dan een paar meter. Speelt de bal op zijn beurt weer breed naar Marcelo die nu de middenlijn overgaat. Ruimte is er eventueel bij Toyfone. Maar nog altijd is het Marcelo die dan een slordige paas geeft. Die met moeite door Dutjak wordt binnengehouden. Maar zo is de vaat, zo is het tempo er even uit. Pieters dan, meter of tien over de middenlijn. Durft ook niet vooruit te spelen. En zo is in de openingsfase van deze wedstrijd precies zeven minuten gespeeld. Voorzichtigheid nog even troef. Dan is het weer Marcelo. Die steekt nu weer de middenlijn over. Ajax houdt de boel achterin kort bij elkaar. Geeft weinig ruimte, waardoor PSV heel veel balletje breed moet spelen. Manolev gaat nu aan de Aal. Manolev demarreert naar Hutchinson. Hutchinson draait weg van zijn tegenstander Eriksen. Op zijn beurt weer naar Manolev. Manolev kijkt niet de bal in de stad. Tijfoon en een schietkans! Een meter of twee schat ik naast een plotselinge kans voor Ola Toivonen, Maar het blijft hier in Eindhoven voorlopig na 7,5 minuut 0-0. AZ tegen Twente. We hebben geen onderbreking gehad, Ronald. 0-0 <tie> dus. Wel bijna moeten onderbreken. Het is inderdaad nog 0-0 na een minuut of tien spelen in een regenachtige Alkmaar. Maar de momenten zijn er wel geweest voor AZ, meest dreigende ploeg in het begin van deze wedstrijd. Trent is wat slordig en AZ zit er bovenop. Creëerde misschien wel de grootste kans na een hele goede combinatie over de linkerkant. De voorzet van Schaars. En uiteindelijk werd Wermbloom gevonden voor Michailov. Maar die schoot de bal over, over Michailov heen, maar wel op de lat. En dus ging dat feest niet door. En net een hele, een hele aardige actie van Siktorsson aan de rechterkant. Doekles uitgespeeld, paas gegeven weer aan wermbloem bij de eerste paal, maar daar zat dan net nog Twentebeen tussen. Nu misschien het eerste gevaarlijke moment van FC Twente als Brama de diepte in wordt gestuurd, maar het eerste werk ook voor Esteban, keeper uit Costa Rica, die in de basis dus nog altijd staat bij AZ. Snelle spelhervatting ook van hem en daar is AZ dan alweer met uh, Gudmonson. Eens kijken wie schuift eraan, dat is Holmen gebied, combinatie met Chikterson Holmen kan dan schieten, maar dat schot ketst uh, af op het been van Theo Jansen en dan krijgen we na 10 minuten al de derde corner voor de Alkmaarders, terwijl FC Twente echt nog nauwelijks in de buurt is geweest van Esteban. Het begin is dus echt voor de thuisploeg. 17.500 mensen klappen hun handen stuk. En zijn buitengewoon blij met het begin van de ploeg dus van Gertjan Verbeek. Corners vanaf de rechterkant. Altijd een klusje voor Stijn Schaars. Ook in dit geval. bal komt bij de tweede paal. Er gaan een aantal mensen de lucht in. Uiteindelijk wordt er naast gekopt door Wernbloom. Derde keer dus dat hij in de buurt van Michailov verschijnt. Het is nog altijd 0-0 na 11 minuten met een heersend asset. In de dan Feyenoord tegen FC Groningen. naar Niemeyer. 0-0 stand in de tiende minuut van de wedstrijd. Feyenoord valt aan. Maar Sparraf zit op de hoogte van de middenlijn voor Groningen tussen. Aan de zijkant kan Groningen gaan proberen te bouwen. En dat zal gaan via de linkerkant. Bal lijkt wat aan de harde kant voor Tadic. Die maakt een overtreding. Houdt zijn tegenstander eventjes vast. En dan kunnen we even terug naar de kans van een minuut geleden voor Castanjos namens Feyenoord. Wat een kans was dat. Tweede keer dat Miaici, het grote wonderkind van de Kuip, inmiddels dat hij versnelde aan de linkerkant. De bal pan klaarlegde op de 5-meter meterlijn centraal voor het doel van Luciano da Silva. De keeper van Groningen, bal ineens met de binnenkant van de schoen gepakt door Castanjos. Had een doelpunt moeten zijn voor Feyenoord, maar hij schoof de bal werkelijk 2 meter naast het doel. En daar ging Castanjos wel erg nonchalant om met de kans die hij daar geboden kreeg. Dus door Miaici. Inmiddels is daar Stenman met de bal naar voren voor Groningen. Kelvin Leerdam erbij en Vlaar. En De Claire nu aan de linkerkant. Halverwege de helft van Feyenoord. Miaïci laat zich aftroeven door Kieftebelt. En zo kan Groningen omschakelen met Ene Enenvoltse, punt strafzomgebied. Bal onderschept door Vlaar. En dan komt daar Wijnaldum in balbezit voor Feyenoord. Biesenswar aan de rechterkant. Zit hier dan muziek in? Want hij heeft ruimte om op te komen. Biesenswar, Biesenswar met Stenman tegenover zich. Bal onderschept en dan is het over. De kans gaat verloren. Het blijft 0-0 na 11 minuten hier. Dus keren we terug naar Eindhoven. Ook nog een 0-0 op de bord even ten handy. Jawel, 0-0. En wat opvallend is, is dat er niet echt uh, gestoord wordt voorin aan beide kanten. Dus kunnen ze achterin gewoon de bal rustig rondspelen en naar de opbouw zoeken. Zoals PSV dat nu doet na 11 minuten spelen bij die 0-0 stand. Bouwman mag veel ruimte nemen en speelt de bal dan naar de rechterkant, naar Hutchinson. Hutchinson, de Canadees, bal goed onder controle. Eventjes terug naar Manolev, de Bulgaar. En dan Manolev in de voeten spelend van Lens. Lens aan de rechterkant. Probeert zich van Anita te ontdoen. Probeert de bal voor te geven, maar de bal zeilt over het doel van Maarten Stecklenburg. Die even geblesseerd raakte afgelopen donderdag in de wedstrijd tegen Anderlecht. Maar hij kan gewoon onder de lat staan met de rode aanvoerdersband om. En gaat nu de bal weer in het spel brengen. Stekelenburg dus inderdaad heeft de bal klaargelegd voor de fanatieke aanhang van de PSV aan de stadzijde. En daar is men bepaald niet tevreden over de tijd, de rust. Het tempo vertragende van Stekelenburg, maar die heeft de bal dan nu gespeeld richting Ebisilio. Die van de bal wordt gespeeld door Marcelo. Het is inderdaad interessant om te zien, de duels aan de buitenkanten tussen Dujac en Van der Wiel. Aan de andere kant tussen Lens en Anita. Maar ook hebben we Pieters al een paar keer in duel gezien met Suleimani. En Ajax heeft nog nauwelijks de linkerkant gebruikt, de jonge Ebisilio. Marcus Berg nu, de centrale spits verliest van Vertongen. Daar eh, ja, zat misschien een vleugje van een overtreding aan. Maar Brahma staat er bovenop. Dan de bal in de ruimte gespeeld op Soleimani. Soleimani die gebruik maakt van zijn snelheid. Dan is het Boma. die met een ja, soort eh, drievoudige slijding die bal dan nog wegwerkt. Maar hem niet echt goed wegkrijgt. Soleimani weer terug van de wiel. Dan eh, een meter of 10, 12 buiten het stadsgebied. Weer naar Soleimani gespeeld. Soleimani hoog erin die bal. En dan wordt hij gevangen door Isaacson. Interessant door deze wedstrijd. Zeker die eerste 12 minuten om te kijken hoe het zich allemaal ontpopt. In aanvallend opzicht, hier lag er toch ruimte voor Soleimani om er betere dingen mee te doen. Hij deed het niet. En nu is het Bauma die goed ingreep, die de bal naar Hutchinson heeft gespeeld. Nog altijd op de helft van PSV. Gaat de bal naar de rechterkant, naar rechtsbeek Manolev. En dan weer terug naar Marcelo. Marcelo speelt de bal naar de vragende Orlando Engelaar. Engelaar bal naar buiten. En zo is het weer even aftasten geblazen achterin om te zoeken naar de vrije man. Weinig bewegingen voorin bij Berg en bij Toyevonen bijvoorbeeld. En dus uh, moet Bouwma de bal weer breed geven naar Marcelo. Marcelo in de middencirkel gaat nu de middenlijn over. En uh, neemt aardig wat meter. Speelt hem dan naar uh, de linkerkant, naar Hutchinson. Hutchinson naar Pieters. Pieters op zoek naar een opening voorin. En vindt hij bij Berg. Berg speelt de bal dan naar Dutschak, In principe de gevaarlijke man bij PSV. De man in vorm. Die probeert nu van de wiel uit te spelen. Dat lukt hem niet. Maar hij sleept er wel een corner uit. Via de linkervoet van van de wiel gaat de bal over de achterlijn. En mag PSV dus na 13 minuten en 11 seconden... Een... Corner gaan nemen. Van de linkerkant is het Ballas Dutsjak. De man met de loepzuivere trap. De man van de vrije trappen. Eens kijken of hij ook zo loepzuiver een corner kan gaan nemen. En eens kijken of hij bijvoorbeeld het hoofd kan vinden van of Marcello of van Toivonen. Hij vindt het hoofd van Marcello, maar die raakt de bal niet goed. Die wordt dan uitverderd. Dat gaat ook niet goed van de wiel. Dan springt Marcello weer mee. Is het Lens die daar de, de vrije Toivonen vindt. Toivonen in het strafgebied. Maar die raakt verstrikt in zijn eigen bewegingen. En zo kan Ajax eruit met Eno en misschien met Soleimani. Nee, want de bal gaat over de zijlijn de uit. Het verdedigende actie van Ajax was niet goed en dus kan de PSV gaan gooien op de. Middellijn gebeurt dat na 14 minuten spelen en een 0-0 stand. 21 keer kampioen PSW, 29 keer kampioen Ajax. Daar zit een verschilletje in, maar PSW wil dat verschil natuurlijk verkleinen dit jaar. En dan uh, rekenen we uh, voor gemakshalve een van de grotere favorieten. Ik heb ze mogen zien spelen afgelopen weken en uitzeker zien spelen. FC Twente niet mee, want ook het is een gewoon drie-mans uh, drie race om het uh, kampioenschap. En vandaag. Kan Ajax in die race blijven? Dan moeten ze winnen. Toby Alderwereld heeft de bal, speelt de bal naar voren, maar niet zuiver in de voeten van Erik Pieters. Pieters even terug naar zijn keeper, naar Andreas Isaacson. Isaacson kijkt dus rustig of er een vrije man is. Die is er inderdaad, dat is Erik Pieters, Gelderlander. Maar sinds FC Utrecht spelen dus voor het Brabantse PSV, speelt de bal dan breed naar Marcello. Marcello nadert de middellijn. Er is voorin nog weinig beweging en dus moet hij een breed spelen weer naar Bauma. En dat valt ons op inderdaad. Bij Ajax veel al de wereld. Vertongen, vertongen al de wereld. En bij PSV veel Bauma en Marcello. Marcello speelt nu dan naar Hutchinson die opgejaagd wordt door 1-0. Dan probeert ook El Hamdoui nog even iets te doen. Maar dat gaat niet volgens de spelregels. En dus heeft PSV een vrije trap gekregen en heeft hij genomen ook. Bauma zoekt dan. Ba Doet maar speelt hem zomaar in de voet van Sulimani. Sulimani met de versnelling. Die is snel met de bal. Speelt de bal dan naar El Hamdoui. Maar dan is de combinatie tussen en Soleimani mislukt. En zo is het na een kwartier in Eindhoven nog altijd 0-0. En waar zal Twente op hopen? Gelijk spelletje, misschien overwinning op Ajax. Nou ja, in ieder geval. AZ uh, moet eerst zelf worden verslagen door Twente. Ronald van der Geer. Een kans voor Sigtorsson, het blijft 0-0. Omdat Michailov, na een goede combinatie met Gudmundsson, uitgevoerd dus door Sigtorsson... uiteindelijk de IJslander voor zich ziet verschijnen... en moet ingrijpen op het schot vanaf de linkerkant van het Schafsopgebied. Volgend eigenlijk op de eerste kans voor FC Twente. Nadat Ruiz een aardige actie had aan de rechterkant bij Rami de Diepte instuurde... die uiteindelijk zich vrij kon spelen en voor Esteban verscheen. En daar moest Esteban weer in het optreden. Twee kansen dus binnen de minuut. Wat blijft staan nu is de zesde corner voor AZ in deze wedstrijd tegen FC Twente. ...te nemen door Elm vanaf de linkerkant. Bal komt bij de eerste paal, maar daar staat ook Michailov. En die kan die bal dan pakken. Uh, nee, het is uh, met name AZ dat uh, dreigend is in de richting van het zarschopgebied van FC Twente. En zojuist dus de eerste kans eigenlijk voor uh, FC Twente in deze wedstrijd. AZ zet druk, AZ wint duels en uh, AZ legt tot nu toe dus FC Twente de wil op in uh, dit duel. Peter Wiskelhof namens uh, de bezoekers naar uh, Ruiz op het middenveld nu even zoeken naar een afspeelmogelijkheid. Die vindt hij uiteindelijk in Luc de Jong aan de rechterkant, de hoogte van de middenlijn... Moet het weer terug naar Ruiz die nu even kort voor zijn verdediging speelt. Douglas dan gevonden in de as van het veld. En dan bij Rami op de middenlijn. aan de linkerkant. Ja, directe ingreep weer van Dirk Marcelles. Dus komt het daar ook niet verder bij FC Twente. En staat het dus tot dusver erg goed ook achterin bij AZ. Wisscherhof mag het dan maar gaan proberen. Hij stoomt op in de as van het veld. 19 minuten zijn er inmiddels achter de rug. De kansen zijn er met name voor AZ geweest. Maar het is nog altijd 0-0. Feyenoord Groningen, het heet super sunday vandaag. We hebben nog niemand gescoord heer Ragner. Nee, hier ook niet. Hoewel Castanjos juist weer weg was voor Feyenoord. Hield daar in met Grankvist weliswaar in de buurt. We zitten in de 17e minuut. En daar had Kastanjos door kunnen lopen. Deed dat niet. Haalde de bal terug. Dat kwam op wat uh, ja, kritiek van het publiek te staan. Had meer ingezeten. Feyenoord is de bovenliggende partij. Met nu de vrije balbezit. Daar is weer Castanjos Bal weggekopt door Evans. Opgepakt door Wijnaldum. Wijnaldum. Nee, het is Miaici. Tuurlijk, hij is het. Hij is het aan de linkerkant. Miaici wil nu wel erg veel zoeken naar Castanjos bij de strafschopstip, maar dat lukt niet. De Japaner doet het weer goed daar op die vleugel. Hij heeft kieft een bel tegenover zich. Niet de allersterkste speler van Groningen. De man die vorig jaar nog in de Jubiläe League zat. Feyenoord pakt trouwens op aan de overkant van het veld. De ingooi is genomen. Met Biseswar gaat hij terug naar de Vrij. Staat bijna op de punt van zijn eigen strafschopgebied. Dan is daar Vlaar terug naar doelman. Er weer Mulder van Feyenoord. Wat een curieuze bal. Lijkt hem hard te willen trappen. Raakt hem matig. En Vlaar kan oppakken, dat wel. En de Claire in de regen in Rotterdam gaat lopen aan de linkerzijkant. Met Wijnaldum nu wel in balbezit, de hoogte van de middenlijn. Daar is de ruimte op de rechterkant, dat is goed gezien. De ruimte is bij Gilles uh, Houdt de bal even bij zich, speelt hem dan naar Wijnaldum. Allemaal nog ter hoogte van de middenlijn. En zo zoekt Feyenoord een opening in de verdediging van Groningen. Doe het dat na 19 minuten bij nog de 0-0 stand. En in de wetenschap dat om half vijf nog NEC ter Utrecht. Wordt gespeeld even een stand van zaken halen. Een tussenstandje bij Kune, brussel Kune. Gio Lippens. Tempo gaat omhoog in het peloton en de voorsprong loopt lichtjes terug. Drie minuten en vijf seconden is de voorsprong van de twee leiders... Want Andrew man van het eerste uur die heeft uh, moeten lossen in de beklimming van de kruisbergen. Dat betekent dat we Mathieu Ladagnou en Sander Armé aan de leiding hebben. Ladagnou, ervaren man uit Frankrijk, 26 jaar uit. Gisteren trouwens ook in de ontsnapping in de omlopend nieuwsblad. Hij was ooit winnaar van de vierdaagse van Duinkerken. En Sander Armé is een jonge Belg die uh, toch al twee uh, koersjes gewonnen heeft als uh, professional. Ze hebben dus een voorsprong van inmiddels alweer onder de drie minuten op het. Uh, peloton. Het peloton dat inmiddels ook de Kruisberg uh, gehad heeft en daar zagen we toch weer even Juan Antonio Fletcher naar voren rijden. Mooi door het gootje heen. Hij liet zien dat hij goed hersteld is van de inspanningen van gisteren. Een andere man die is dat duidelijk niet. Juan Ofredo, de Fransman, die werd gisteren vierde. Won het sprintje van de achtervolgers en die uh, zette zojuist de fiets aan de kant bovenop de Kruisberg. Want nu komen de hindernissen snel. Zometeen gaat het peloton en natuurlijk ook de kopgroep de oude mond op. En daar zal ...toch allemaal gaan losbarsten. Je ziet nervositeit aan het begin van het peloton. Je ziet ook renners van Rabobank daar goed voorin zitten. Lars Boom, attent mee. En dan zien we ook dat de twee koplopers inmiddels omkijken... ...naar waar het peloton blijft. Nou, het is nog ver hoor. Drie minuten. PSV, Ajax, Evert en Andy. Wie durft er echt? Nou, Ajax is uh, net eventjes... Uh gaan aanzetten. Levert een gevaarlijk schot op van Eriksen. Staat overigens nog steeds 0-0. En toen wij zojuist bij een vrije trap van Eriksen beelden kregen op ons scherm, toen dacht ik dat er een Amerikaanse zender op stond met dat uh, world wrestling. Want er werd enorm dus uh, Marcelo en Vertongen uh, geworsteld in het uh, strafschopgebied. Maar niet bestraft door de overigens tot nu toe goed Erik Bramaar. Maar dat mocht dus allemaal. Nu een vrije trap voor PSV. 0-0 de stand. 20 minuten gespeeld. En uh, de wedstrijd moet nog echt uh, losbarsten. Dat zal met met name gebeuren als er een doelpunt valt. En dat zou best wel eens snel kunnen gaan gebeuren. Als Dujczak de vrije trap gaat nemen halverwege de ajax stelt. Dujczak de man van de loopzuivere trap zoals ik eerder al zei. Eens kijken, halverwege de helft van Ajax. Die bal gaat richting Marcelo. Marcelo in duel met Siem de Jong. Die ook aardig kan kloppen. Die het duel wel wint. En dan is het de been van Marcello te hoog. Tegen het hoofd van Siem de Jong aan. Die nu even door Erik Braamhaar wordt toegesproken. Maar het gaat allemaal goed met Siem de Jong. Ajax heeft een vrije trap gekregen. En mag die nu gaan nemen. Heeft het al gedaan. Stekelenburg heeft hem gespeeld, naar Vertongen. Die inderdaad net aan het vrij worstelen was met Marcelo. Maar op dat moment was de bal nog niet los. Dus Braamhaar kon weinig doen. Kon geen spelstraf uitdelen. Had misschien een gele kaart kunnen geven. Dat heeft hij niet gedaan. Hij geeft nu wel een vrije trap. Een vrije trap aan PSV. Die gaat genomen worden door Hutchinson. Doet dat naar Bauma Bouma, bal aan de voet en rondkijkend. Ja, het oude... Vertrouwde recept is dan de bal even breed geven op uh, Marcello. Marcello is nu op de helft van Aijs gekomen. Halverwege de helft van Aijs speelt de bal in de voeten van Lens. Lens aan de rechterkant met drie man om zich heen. Moet dus even de weg achteruit zoeken. En dat doet Malenleft goed, want die speelt hem in één keer door naar voren naar Hutchinson. Hutchinson tussen twee man, langs Vertongen. Heeft hem voor zijn linker, dat is niet zijn prettige been. Wel het linkerbeen van Engelaar, maar die geeft een moeizame paas op Pieters. Een beetje achter Pieters. Uh, Pieters kreeg hem wel onder controle. Heeft hem via Engelaar naar Berg gespeeld. Berg naar Djoedok. wordt Onderbroken, eventjes, maar houdt balbezit en gaat nu eens even lekker draaien en krijgt een vrije trap mee. Het is redelijk ver van het doel, nu is Vertongen, heel erg boos. Waarom? Geen idee. Het is een gewone overtreding en dan krijgen we ook nog een gele kaart. Voor Vertongen. Eh, ja, ja, omdat hij als, idioot, als hij als een idioot op uh, scheidsrechter Bra maar uh, racht daar niet mee. Hier. Al vanwege de eerste helft komt Feyenoord tegen Groningen op een 1-0 voorsprong. Doelpunt te maken is de man die het zo moeilijk heeft de laatste tijd. Te weinig zou scoren en dat is Junior Wijnaldem. Aan de rechterkant is het Piseswar met het balbezit zoeken naar Castanjos. Die kan hem met zijn achterhoofd, onbedoeld of niet, klaarleggen op de 5-meterlijn voor uh, Wijnaldem. En die schiet Feyenoord naar de 1-0 voorsprong in de Kuip. En snel terug dan naar Eindhoven. Kwartwedstrijd gespeeld. Vrije trap staat er nog. De gele kaart voor Vertongen. De vrije trap voor Dzuzok. Maar het is dik 30 meter. En het is Toijfonen die over de bal heen stapt. En dan de vrije trap. Via de muur gaat de bal in de handen komen van Maarten Stekelenburg. Gevaar geweken. Maar wel belangrijk zo'n gele kaart voor Jan Vertongen. Want die kan zich niets meer voorloven. Ja, merkwaardig hoe die reageerde. Ja. Als een door een adder gebeten spurter. Die op scheidsrechter de Bramara had. Die volkomen terecht een vrije trap gaf aan PSV na de overtreding van Eno. Dus wat uh, Vertongen daarmee bezielt met die actie, dat is me niet helemaal duidelijk goed. Zijn maatje Alderwereld in balbezit speelt hem naar uh, Soleimani, die kort wordt gedekt, te kort wordt gedekt door Erik Pieters. Overtreding van uh, Pieters op Soleimani en een vrije trap dus uh, van Ajax. Ajax dat inderdaad het beste moment heeft gehad via Eriksen. Dat schot wat uh, door uh, Isaacson uit het doel werd gebokst. Ajax dat heel voorzichtig opbouwt, dat kijkt, dat vooral geen balverlies wil leiden. Dat bang is inderdaad om die trainer maar weer te gebruiken voor de omschakeling van PSV. Ajax dat nu in bal bezit is via Soleimani. Die van de rechterkant weer met zijn linkerbeen komt. Die schiet, het schot is gekraakt. En het wordt van richting veranderd. En dat betekent dat Ajax een corner mag gaan nemen van de rechterkant. En gaat dat doen via Soleimani met het linkerbeen. Er komen Vertongen en al de wereld mee naar voren. Want dat zijn hele goede koppers. Die gaan een beetje achter in het strafschopgebied staan. Overleggen nog wat met elkaar, praten wat met elkaar. En dan gaat Soleimani vanaf de rechterkant met het linkerbeen... met die fluoriserende schoentjes gaat hij de corner nemen. Maar daar komt de corner voor het doel, wordt gekopt, goed gekopt en dan wordt hij van de doellijn weggehaald door onder andere Pieters. Opgevangen eh, achterin door Eriksen, maar zijn schot is eh, zwak en gaat langs het doel van eh, Isaacson, Ronald. Het is een eigen doelpunt van Theo Jansen dat AZ aan de leiding brengt. De voorzet is van Gudmondson, die komt bij de eerste paal. En Jansen zet dan dat zijn voet tegen de bal en passeert zijn eigen doelman Michailov. Michailov die al heel wat AZ-spelers voor zich heeft zien verschijnen. Het is eerst een schot van Brad Holman dat Michailov nog weet te keren. Dan Gudmondson die de bal oppakt aan de linkerkant. Voorzet wil geven op Rembloem en dan zit Jansen ertussen en passeert zijn eigen doelman. AZ verdient op een 1-0 voorsprong naar Z. 27 minuten. Terug naar Everton 0-0 nog altijd in Eindhoven. Maar wat was Ajax dichtbij een doelpunt? De kopbal van Vertongen uit die corner van Suleimani. Werd eigenlijk door El Hamdoui in eerste instantie gekeerd. Dat schijnt de bedoeling niet te zijn. Want El Hamdoui speelt in hetzelfde shirt, althans de kleur, dan Jan Vertongen. Goed, PSV even van de schrik bekomen. Probeert Dutsjak te zoeken. Maar Dutschak die wordt heel kort en heel scherp gedekt door van de wiel. Maar Dutsjak heeft nu het voordeel. Krijgt hij hem voor zijn linker? Dat krijgt hij niet. Maar met zijn rechter kan hij ook scoren. Dat heeft hij gezien. En daar is hij heel dichtbij. Goal, oh, raakt! Hem niet vol. Hij raakte hem eigenlijk maar drie kwart, misschien maar half. En die bal die huppelde naast het doel van Maarten Stekelenburg. En zo was dus ook PSV heel dicht bij een doelpunt zoals Ajax dat twee minuten geleden was. Gefluit van het publiek, want men denkt het einde over zijn publiek dat Stekelenburg die bal nog heeft aangeraakt. En dat het dus een corner zou zijn. En dat is inderdaad zo. En dat is niet gezien door de arbitrage. Ze zijn maar met z'n vieren. Twee assistenten, één scheidsrechter en een vierde man. Bij de Europa League en de Champions League heb je er tegenwoordig zes. Maar die zien ook niet alles. 0-0 nog altijd dus. Ja, maar dit wordt wel interessanter en interessanter. Want stel dat PSV wint, dan kunnen ze wel hele goede zaken doen met die stand in Alkmaar. Maar zover is het nog lang niet. Als Eriksen een vrije trap mag nemen in de middencirkel, heeft dat gedaan naar Vertongen. Vertongen naar Anita. Anita zoekend, kijkend uh, brengt hem weer naar de spelmaker. Naar Eriksen. Eriksen naar Aldewereld in de middencirkel. En dan is het zoeken naar de rechterkant, waar Siem de Jong is gevonden. Siem de Jong uh, struikelt even over de bal, maar houdt hem uh, toch in bezit. Speelt hem dan uh, moeizaam naar Soleimani. Die kan alleen maar terug naar Van de Wiel. Van de Wiel naar Aldewereld. En dan begint het spelletje weer opnieuw via Jan Vertongen in de middencirkel, die de bal voor de linker heeft en uh, hem uh, inlevert bij. Nog weinig van gezien. De linksbuiten van Ajax. Terwijl het uh, gejuich nu komt omdat AZ op het scorebord uh, verschijnt, nee. is het uh, Eriksen die de bal heeft. Kijk hoe lang het gejuich blijft. Als Ebersidio probeert langs Hutchinson te gaan, moet daar bij een overtreding maken omdat hij de bal kwijtraakt krijgt. trap dus voor TSV. PSV inderdaad aan de vrije trap gaat nemen. Het publiek in Eindhoven hier in alle staten. Door die stand op het scorebord in Alkmaar. AZ, FC Twente 1-0. PSV, Ajax is nog altijd 0-0. Isaacson de vrije trap genomen naar Rup Bauma Bauma probeert dan wat snelheid te maken met de bal. Gaat weer lopen. En eens kijken of hij de bal kan spelen naar iemand. Dat kan hij niet. Het is 0-0 nog altijd in Eindhoven bij PSV, Ajax. En zo brein het vervolg van deze Super Sunday 1-0 dus bij AZ Twente. 1-0 staat het bij Feyenoord, Groningen en 0-0 bij PSV, Ajax. Tot zo, na drieën. Langs de lijn. Op één. Rutte de hier elk jaar 5% verhogen voor de zogenaamde scheefhuurders.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 Dit is Radio 1.